Yeah! Van de zomer voor een jaar of vier, ja ik herinner het me nog ter degen, kwam ik Gerrit in het dorp vak tegen. Ja die Gerrit woonde toen nog hier. Ja die Gerrit die kwam uit de stad en hij werkte hier bij de notaris. Ik wil niet zeggen dat dat een bezwaar is, maar op de stad heb ik het nooit gehad.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 Maar wie had dat nou gedacht? Sjook die zee. Je bent te laat man, ik ga met Gerrit. Wat zeg je daarvan? Dat had ik toch nooit van Shook gedacht, je? Yeah. Maanden later was het huwelijksfeest Maar die dag kwam Gerrit niet tevoorschijn De mensen zeiden zoier van vandoor zijn Het is altijd een biest geweest Weken zijn er toen voorbij gegaan Toen hebben op een morgen vroeg twee honden De kop van Gerrit in de plomp gevonden hey, wie had dat nou gedaan? Die dag zocht ik eens op die was blij dat ze me aan zag komen. Nou, ze heeft me graag genomen. Want een ei is beter dan een lege dopje. Yeah. Een ei is beter dan een lege dop. Een hele man is beter dan alleen een kopje. Yeah.